Zit van der Linde met het NOS-journaal. Polen wil de noodtoestand uitroepen vanwege de overstromingen in het zuidwesten. Met de noodtoestand krijgt de overheid meer bevoegdheden. Warschau heeft ook de Europese Unie om hulp gevraagd. In het getroffen gebied is vanavond opnieuw een evacuatieoproep gedaan. Zo'n 20.000 mensen moeten hun huis uit vanwege een dam die op doorbreken staat. Door de regenval in Midden- en Oost-Europa zijn al meerdere dammen doorgebroken. De regen zal nog dagen aanhouden. Op een evenement met klassieke motorfietsen in Gemert is een man van 77 uit Alkmaar om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Het gebeurde toen een motor met zijspan door nog onbekende oorzaak op drie mensen inreed. De politie kan nog niet zeggen of de slachtoffers toeschouwers waren of leden van de organisatie. De bestuurder en bijrijder van de zijspan bleven ongedeerd. Na het ongeluk is het evenement stilgelegd. Aan het evenement in Gemert doen alleen motoren mee van voor 1973. Het dodental van een bootongeluk in Nigeria gisteren is naar beneden bijgesteld. President Tinubu zegt dat er zeker 40 mensen zijn verdronken. Eerder werd nog uitgegaan van meer dan 60 doden. Het ongeluk gebeurde in het noordwesten van het land. Een houten boot kapseisde door nog onbekende oorzaak. Aan boord waren boeren die op weg waren naar hun landbouwgrond. Vijf mensen zijn uit het water gered. Het was niet meteen duidelijk hoeveel mensen er op de boot zaten. Vorige maand kwamen in Nigeria twintig mensen om het leven... toen de motor van een boot explodeerde. De Johan Cruijff Arena doet aangifte van huisvredebreuk... tegen twee mannen die op de arena zijn geklommen. Het gebeurde dinsdag tijdens de wedstrijd van Oranje tegen Duitsland... Het Amsterdamse stadion ontdekte de actie door videobeelden die online waren gezet. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt met op de wadden wat regen. Vannacht op meer plaatsen regen. Morgenmiddag breekt de zon door en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.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 Even uit mijn hoofd, vier cd's hè, zijn het geworden. Nou, dat zijn drie cd's uh, met de Gyoto-monniken. Uh, ja, ook nog andere monniken. Dat is weer een lang verhaal. En één cd met de Gyoto's alleen. Dat was tijdens de tour. Dus ze hebben uiteindelijk een tour gedaan. In Nederland en Duitsland. En die was overal weer uitverkocht. Dus dan kwamen we echt...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 ja, of reggae, whatever. En die crew is dus gekomen. Voor twee, drie dagen geloof ik. En die zijn gewoon gaan filmen, gaan doen. En die hebben dat gemaakt. En uh, dat was het. Je hebt zelf ook heel veel gefilmd, hè? Je hebt zelf ook heel veel gefilmd. Ja, dat is later begonnen. Tijdens je reizen.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 In dat boek. Dat boek is, denk ik, echt, is een must. Want uh, en daar hebben we ook nog tips. Waar die mensen zelf graag naartoe gaan om te eten of te ja, drinken ja, ja, ja. of zo. Dus dat zit er ook nog maar bij. Maar het is zo ontzettend boeiend. Uh, het boek is praktisch uitverkocht ook. Oh, de, oh, ja, ja. Mooi is dat. Um, word jij ook nog geïnterviewd in het boek? Nee. <lacht> nee? <lacht> ik vind het zo leuk. Uh,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 Dus is een hele aparte bezetting. Het bestaat niet. <laughs> en uh, en dat, dat dan zoveel mensen komen. En zoveel waanzinnige reacties daarover. Met een totaal andere muziek weer. Mm. Is, is hard verwarmen. Met een extract daarvan. Dat is de man met de klankschalen. Ton Akkermans. Uh, heb ik, ben ik begonnen met lichtconcerten.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 zonder muziek. Eh, terugluisteren op mijn website in gesprekmet.info Daar staat ook de playlist van de gebruikte muziek van deze radio show. Tot aan het nieuws gaan we luisteren naar de track Zen Men van dit album From Tibet to New York Ik ben Ben Oveugen en wat mij betreft graag tot een volgende keer.